NOS Nieuws van 8 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Nederland zal niet deelnemen aan een Europees openbaar ministerie. Het is minister Van de Steur niet gelukt om de Tweede Kamer te overtuigen... van deelname aan het instituut dat fraude met Europees geld moet gaan aanpakken. Volgens Van der Steur gaat het plan ook door als Nederland niet meedoet... maar zal hij in opdracht van de Kamer tegenstemmen. Een meerderheid is bang dat het Europees OM steeds meer taken... naar zich toe zal trekken. De staking bij Lufthansa gaat zeker tot vrijdag door. Vandaag en morgen zijn zeker 1800 vluchten geschrapt, waardoor 200.000 passagiers worden gedupeerd. Het is niet bekend hoeveel vluchten er op vrijdag zullen uitvallen. De staking werd gisteren aangekondigd. De directie van Lufthansa verloor vandaag een kort geding tegen de acties. De piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij willen meer loon. De NS Publieksprijs is gewonnen door Hendrik Groen voor zijn boek Pogingen iets van een leven te maken. Het is een dagboek over het leven in een seniorencomplex in Amsterdam-Noord. De schrijver was niet bij de bekendmaking in De Wereld Draait Door omdat hij onbekend wil blijven. Hendrik Groen is een pseudoniem waar de 60-jarige Peter de Smet achter schuil gaat. Pogingen iets van een leven te maken is met 170.000 verkochte exemplaren een bestseller. Een gevangene in Denemarken heeft geprobeerd te ontsnappen met behulp van gereedschap dat met een drone naar zijn cel was gebracht. De spullen, onder meer een zaag en mobiele telefoons, werden in de nacht succesvol door het raam op de vierde verdieping van de gevangenis bezorgd. De gevangenen konden niets mee uitrichten, want bewakers hadden de drone zien vliegen. Daarop werden de cellen doorzocht en kwam het gereedschap boven water. Het weer op de meeste plaatsen droog, vannacht koelt het af naar een graad of zes. Morgen op steeds meer plaatsen zon en zeven tot elf graden. Vrijdag en zaterdag is het nog iets frisser. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Breukelen en het holendrecht zeven kilometer file met drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn maar twee rijstroken open. Verkeer vanuit Utrecht naar Amsterdam kan ook omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, Family, Sister Sledge en je luistert naar ZFM. En dat is natuurlijk weer niet zomaar een programma. Jongens, rustig. Je luistert naar de Funky Soul Disco Train. En uh, dat is een, uh, ja, één programma met uh, drie soorten muziek door elkaar heen. En ik zeg altijd maar zo, als dit niet meer kan... En luisteraars die nu al aanwezig zijn, heet ik alvast van harte welkom... En ik wist zeker dat er nog meer bij komen. Er wordt vanavond geknutseld, geschilderd. Geplakt, heb ik gehoord. Hou het beschaafd. Tot tien uur is dit Willem Bruist. Brick House. Ja, ook die comité. En ik denk dat wel vaker, denk ik, in uh, deze uren. Ja. Daar heb ik er nu eentje klaar staan. En die, die draai ik speciaal even voor iemand die... Uh... Ik weet dat er een hele platenkast vol staat met deze muziek. Of die deze heeft. Hmm. A.J., ah, die is voor jou. The parents line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 Ja, nou, ik weet niet of hij in zijn platenkast heeft staan. Ik wil het graag weten natuurlijk, waarschijnlijk op vinyl. Maar ja, goed. <laughs> ik kom er niet later Albert Jans. Jan. Sorry. More than a woman, Tavares. Ja, je zou dus zeggen van, uh, van Willem, uh, die is van zijn kruk afgevallen. Wel nee, ik heb uh, namelijk Jacques Jongemans. Uh, dat is ook niet zo iemand, dat is ook een dj van de bovenste plank. En die zegt van, ik wil eens even kijken hoe jij in die soep loopt te borrelen. Nou zo. Je luistert naar CFM Zandvoort. A celebration to last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gonna Go and Relight my Fire van Dan Hartman. En je luistert nog steeds naar Zieven Zandvoort. Tot 10 uur. Disco, Soul en Funk. En wat voor volgorde, ja. En we krijgen ook de vraag: heb je ook die van Stevie Wonder? Van wie? Ja, en zo gaan we dan gaan we met de disco, zo blijven we dan gaan we met de disco, maar er is veel meer natuurlijk. zo gaan we weer naar de klok van 9 uur. Je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. De Funky Soul en Disco Train. Ik doe nog even een stukje soul erachteraan. De Miracles. Rustig eindigen eventjes. En zo schuivelen wij richting de klok van 9 uur alweer. Ik ben trouwens wel benieuwd naar dat knutselclubje uit, uit Zandvoort. Heel artistiek. Zijn er schilderen? Ik heb geen idee wat er geschilderd wordt, maar... Ik denk een artistiek schilderij voor in de studio. Nou... Ja, en dan een klein stukje Den Hart een heel klein stukje nog. Ik kan wel even, uh, nog even snel vertellen dat uh, in de volgende uur... dan komt de Soul weer voorbij, de disco komt voorbij, wordt funk. In ieder geval alles wat leuk is. Zijn er nog uh, verzoekjes? Zou ik zeggen, gooi ze er maar tussendoor. Alles kan vandaag, niet omdat het moet, maar omdat het mag.